Middernacht, het begin van vrijdag 15 juni, Marjan Koekoek met het NOS Journaal. De jongen die vorig jaar opdook in Berlijn en zei dat hij vijf jaar in een bos had geleefd, is een vermiste Nederlander uit Hengelo. Schoolgenoten hebben hem herkend op foto's die de politie van Berlijn gisteren publiceerde. Een huisgenoot zei tegen NOS op drie dat de jongen van twintig persoonlijke problemen had en dat hij vorig jaar een nieuw leven wilde beginnen. De bosjongen meldde zich afgelopen september bij de autoriteit in de Duitse hoofdstad. Hij vertelde dat hij samen met zijn vader jarenlang in een bos had gewoond na de dood van zijn moeder. De politie is tien maanden op zoek geweest naar zijn identiteit. In Leeuwarden is een medewerker van een zogeheten goudwisselbus neergeschoten. De man is door meerdere kogels in de rug geraakt. Het is onduidelijk waar het motief is. Volgens lokale media was het een overval. De dader is gevlucht en is nog niet gepakt.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 Voor de commissie Leveson zei Cameron dat hij een hechte relatie had... met mensen uit het mediabedrijf van Rupert Murdoch... maar dat dat nooit invloed heeft gehad op zijn beslissingen. De commissie Leveson onderzoekt onder meer hoe ver Britse politici wilden gaan... om de band met de media goed te houden. In Groningen gaan zondag alle 13 coffeeshops dicht. De eigenaren protesteren daarmee tegen de landelijke invoering van de Wietpas... op 1 januari 2013. Ze vrezen daardoor veel minder klanten te krijgen. Dan nog het weer, vannacht bewolkt en hier en daar regen. Morgen in de loop van de dag buien met kans op onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. Vertel me hoe uw voetbalclub heet en ik vertel u wat u stemt. In dit land waren de verhoudingen honderd jaren eigenlijk in beton gegoten. Je boorde tot een zuil en daarmee was voorspelbaar hoe de rest van je leven er op hoofdlijnen uitzag. Wat voor keuzes je maakte en wat voor vrienden je had. Dat is allemaal weg. Wat ervoor terug is gekomen, dat is een hele goede vraag. Onzekerheid, twijfel, zwevende kiezers. Eh, die bij het inzien helemaal niet blijken te zweven. Maar het niet meer weten omdat de politieke stromingen niet meer aansluiten op hun gedachtegoed. Kortom, we lijken de weg kwijt. Mijn gast vannacht is Yvonne Zonderop, oud adjunct hoofddirecteur van de Volkskrant. Programmamaker, bestuurder, journalist, aardigheidje zo. Um, je schreef een boek, dat, heet, um, dat gaat over het algemeen belang, moet ik zeggen. Wat is dat eigenlijk, het algemeen belang? Ja, dat is een hele moeilijke term. Het algemeen belang is een term... die je haast niet kunt definiëren. Toch weet bijna iedereen wel wat je ermee mee bedoelt, met het algemeen belang. Ik heb zelf geprobeerd om een omschrijving te geven... Dan... Het is datgene dat maakt dat de samenleving als geheel maximaal functioneert. En het algemeen belang is alles dat eigenlijk maakt... dat, dat iedereen in de samenleving uh, de baat bij heeft... dat sommige dingen gebeuren, ook al heeft, heeft niet iedereen daar evenveel profijt van. Algemeen belang is het ik overstijgend? Het ik overstijgend en is datgene wat we samen hebben... ook al hebben we niet allemaal er evenveel uh, direct profijt van. Maar ik overstijgen is niet per se mijn gezin. Dat is dan weer een stap daarboven. Daar begint ergens het algemeen belang? Nou ja, het algemeen belang is in Nederland het Nederlandse algemeen belang, ja. Het is in ieder geval, zou ik zeggen, het is nationaal gebeuren. Vandaag heeft het Centraal Planbureau het vijf partijenakkoord doorgerekend. Het Koendusakkoord, het Lenteakkoord. We struikelen inmiddels over de woorden daarvoor... Is dat ontstaan uit algemeen belang, dat Koendersakkoord? Nou, wat je zou kunnen zeggen is dat het. Wat ik zou zeggen is dat het Koendersakkoord is. Um, ontstaan uit een vorm van polderen. dat heel erg bij Nederland past. Polderen is een manier van doen. die de laatste tijd een beetje in kwaad daglicht is komen te staan. omdat we het nogal eens associëren met achterkamertjes. Maar polderen is een manier waarin partijen die eigenlijk uh, heel erg van mening verschillen met elkaar... en ook verschillende belangen hebben... niet te min erkennen dat ze ook belangen gemeen hebben... en dat ze er samen uh, voor moeten staan om er het beste uit te komen... en vanuit dat idee, met erkenning van de onderlinge verschillen... toch naar een hoger belang met elkaar komen. Ja, en dat zou je een algemeen belang kunnen noemen. We gaan het uh, dit uur hebben over uh, datgene wat er niet goed gaat in dit land... Uh, en waarom dat zo is, want daar heb jij uh, heel veel gedachten over. We gaan het hebben over polderen, want jij ziet dat hernieuwd polderen, polderen 3.0, zoals jij dat noemt, als een, als een oplossingsrichting. Uh, ik wil even een klein stukje laten horen van vandaag nog, het Centraal Planbureau, uh, die met uh, de doorrekening kwam. Laten um, even daarnaar luisteren. Heel goed. De overheid staat al tijden rood, maar door de bezuinigingen uit het vijf vijfpartijenakkoord wordt het tekort volgend jaar minder. Het pakket voldoet daarmee aan Europese regels. De vijf partijen zijn tevreden. Het laat zien dat het haalbaar is en dat alle zwartkijkers geen gelijk hebben gekregen. Je kunt niet telkens maar weer meer blijven uitgeven dan dat er binnen en schulden moet je afbetalen als je er vanaf wil komen. Maar het zal voor de politieke partijen niet makkelijk zijn om het na de verkiezingen eens te worden. Ja, dat legt uh, niet alleen een hypotheek op de kabinetsformatie, maar op alle politieke partijen in dit land. Ook de PvdA wil in 2017 naar begrotingsevenwicht, maar deed niet mee aan het akkoord. Samson blijft erbij dat het geen goed pakket is. Ja, want als je andere maatregelen neemt, niet de maatregelen zoals het verhogen van de btw op het slecht denkbare moment of het invoeren van een forensentax op het slecht denkbare moment, maar andere maatregelen maatregelen neemt, dan hou je de groei in stand, dan komen er banen bij en dan betaal je de rekening uiteindelijk sneller terug. En de PVV heeft weer hele andere plannen. Wij willen de lasten juist verlichten in 2013, zodat mensen meer geld uitgeven en dat is goed voor de economie en op de overheid bezuinigen, ontwikkelingshulp Europa en niet zozeer op de burger. Ja, hier vonden ze onderop uh, heel veel meningen. Uh, uh, uh, we mogen er wel een hoop polderen, maar dit lijkt nergens op toch, als er <laughs> een consensus en gemeenschappelijk belang. Nou, kijk, de politiek is natuurlijk onderdeel van het algemeen belang. Uh, en ook dat, uh, dat vijfpartijenakkoord uh, is volgens mij wel degelijk een vorm van algemeen belang. Maar wat ik probeer te benadrukken in mijn boekje... is dat wij in Nederland van oudsher het algemeen belang... op een veel bredere manier uh, vormgaven dan alleen via de politiek. Eigenlijk al eeuwenlang zijn we in Nederland gewend... om het, wat ik dan tegenwoordig het maatschappelijk middenveld heet... om dat een belangrijke rol te geven. Wij, bij ons waren, uh, wij hebben nooit keizers gehad, nooit hele grote machtige instituten gehad. Wij zijn altijd eigenlijk een vrij egalitair land geweest... waarin uh, we liever, zeg maar... Uh, alles heel veel dingen regionaal verdeelde dan één hele grote machtige centrale instelling hadden dus we zijn altijd heel egalitair geweest en ook altijd uh, gewend geweest om heel veel partijen te laten meespreken... en dan gezamenlijk tot afspraken te komen. Ja, dus weet... natuurlijk is de politiek van belang... maar niet alleen de politiek in Nederland, ook andere partijen. Afgelopen week ben ik in Frankrijk geweest voor de Alpe 6. Uh, de grote, grote fietstocht om geld op te halen voor de bestrijding van kanker. Uh, daar kwam de directeur van uh, van de Tour de France kijken... en die zei na afloop van wat jullie kunnen, dat kunnen wij niet... want uh, jullie vergaderen net zo lang door totdat er consensus is. Zo so is het. So dus is met heel alle partijen die daarmee te maken hebben met die berg gemeentes uh, en, en weet ik wie er allemaal een rol spelen, er komt een oplossing en dan pas gaan we doen. Nou, dat is heel grappig dat je dat zegt, want ik heb inderdaad ik, uh, ik las een tijdje geleden een interview met de topman van uh, Air France KLM in het financiële Dagblad en die zei inderdaad twee hele hele kenmerkende dingen voor Nederland. Dit inderdaad, hij zei, kijk, als we in, uh, in Frankrijk of in Italië, als er tien mensen zijn en acht mensen willen kant A op en twee kant B, nou dan is het simpel, dan wordt het kant A. Maar in Nederland praten ze net zo lang door tot dat iedereen overtuigd is. En pas dan gaan ze met z'n allen kant A of kant B op. Maar niet eerder dan dat. En het viel hem ook op, en dat was ook, ook, ook een Franse gewoonte. Hij zei in Frankrijk, als dan de baas met de medewerkers praat in de kantine bijvoorbeeld, dan praat de baas en luisteren de medewerkers. In Nederland is het precies andersom. Dan luistert de baas en praten de medewerkers. En dat zijn twee hele specifieke Kenmerken, eigenschappen van Nederlanders. Dat ja, wij leren managers dat ze vooral moeten luisteren. Ja, en dat, en dat, dat doen de managers ook. En wij vinden ook met z'n allen dat, uh, dat, dat een medewerker net zo goed een idee kan hebben: een idee kan hebben dat net zoveel waard is als als de manager. Wij geloven helemaal niet dat de manager per se beter is... omdat die manager is. En in heel veel andere landen om ons heen ligt dat echt anders. Ik weet niet of het een feit van fabel is... maar ik dacht dat het Nederlands leger ook ooit daar beroemd om was... in internationale oefeningen... omdat juist al die dienstplichtigen met een grote waffel meedachten... maar daar wel gekke creatieve oplossingen ja, bedachten. Ja, ja, nou, ik zou me helemaal niet verbazen... want als je wat vaker in het buitenland komt... nou, je was dus net zelf in Frankrijk... dan zie je dat, dat watgene wat wij normaal vinden... mensen in het buitenland helemaal niet normaal vinden. Even terug naar het politieke midden waar jij het net over had. Uh, dat politieke midden, de, de, de, de internationale nachtmerrie ooit, de historische nachtmerrie was de Weimar-republiek, waar uh -huh. het politieke midden wegvaagde. Ja. Uh, maar bij ons is het ook weg. Het politieke midden. Ik weet niet of het weg is. Het is wel. Het heeft wel een. Het heeft wel een enorme uh, klap gekregen. En um, uh, uh, ik denk wel dat je ziet dat de afgelopen jaren in onze samenleving... een paar nieuwe scheidslijnen zijn ontstaan... die eigenlijk nog onvoldoende uh, een vertaling hebben gekregen... In een beetje in de politiek en met name in het maatschappelijk middenveld. En uh, ja, ik noem er dan maar drie die volgens mij wel vrij herkenbaar zijn inmiddels... Uh, en die je in de politiek wel licht ziet vertaald, maar nog lang niet voldoende. Ten eerste is het onderscheid tussen hoger en lager opgeleide Steeds duidelijker en ook wel navranter geworden, vind ik. De tweede wat je ook wel ziet... en daar zie je ook in de politiek nu wel wat vertaling van... dat is het onderscheid uh, tussen jong en oud. Hè. Je ziet natuurlijk wel die partij 50 plus... en dan aan de andere kant weer zo'n opkomst van... Uh, zo'n beweging van Siewert van Linden met die G500. Dus er vindt wel degelijk enige politieke vertaling van... maar beginnend, aarzelend. En een derde tegenstelling is toch ook wel die tussen... wat ik nou maar de insiders en de outsiders noem... En daar waar vroeger de middenpartijen, um, natuurlijk eigenlijk konden rekenen op een zuil, waarin binnen de zuil, inderdaad hoog en laag, allemaal tot die ene groep behoorden, is dat wat je net ook al zei, weggevallen. En is die basis voor het midden komen te vervallen. Maar even, even, even insiders, wat zijn insiders precies? Nou ja, insiders zijn bijvoorbeeld mensen... die dus nog wel kunnen rekenen op ontslagbescherming... en op een, op een, op een jaarlijkse cao-loonstijging. En outsiders zijn mensen die op ja, draaideurcontracten zitten... ieder half jaar maar weer moeten wachten... of ze een nieuwe, een nieuwe verlenging van een contract krijgen. Dat is het, op sociaal-economisch terrein... zie je daar heel duidelijke voorbeelden van. Maar ook, zou ik zeggen, op andere terreinen... je ziet op... Je ziet op heel veel terreinen dat deskundigen, het gezag van deskundigen, door wat ik dan maar noem amateurs, wordt uitgedaagd en niet meer als vanzelf wordt genomen. En dat dan, wat dan outsiders of amateurs zijn, vinden dat ze net zo goed serieus moeten worden genomen als de deskundigen. En ook daar is een, uh, is, een ja, is een, is een, een, een scheidslijn die zich die zich regelmatig vertaalt. In mijn boekje noem ik het voorbeeld van. Uh, Bijvoorbeeld een riach in Amsterdam. Waar dan uh, mensen naartoe gaan die uh, ja, hulp nodig hebben bij psychische problemen. Waar dan bijvoorbeeld allochtone meisjes heel moeilijk vinden om naartoe te komen. Omdat die zich niet kunnen vinden in de procedures en de methodes. En de, die dan allemaal worden gebruikt door zo'n RIAG. En die dan maar hun eigen clubje beginnen. En ook eigenlijk zo'n riag bijna van, uh, van ja. Van, nou ja, van, van discriminatie betichten, wat Sanja gewoon helemaal niet begrijpt. Maar dan zie je twee werelden die eigenlijk elkaar haast niet meer raken. De wereld van de professional en de wereld die daarbuiten staat. En ook dat zou je als een vorm van insiders en outsiders kunnen beschouwen. In feite is onze maatschappij zo ingewikkeld geworden dat degene die de regels, de spelregels nog begrijpen, die doen mee. Is ja. dat wat je bedoelt? Ja. En degene ja. die die spelregels niet begrijpen of niet kunnen begrijpen, die komen in toenemende mate erbuiten te staan. Dat, en die, en dat is waar, zeker. En ook de mensen die de spelregels kennen... Ja, die hanteren ook zelf, die hanteren spelregels uh, ook voor hun eigen logica. Dus die, die, die zien dan ook vaak niet meer... dat die spelregels voor mensen die erbuiten vallen... helemaal niet begrijpelijk zijn of niet te zaken doen. Dus je, ziet, je krijgt bijna parallele werelden... Ja, als, als we dit naar de politiek vertalen, de, de, ik, ik riep net in het begin... dat de politieke uh, stromingen niet meer aansluiten op het gedachtegoed van de mensen nu. Dat is mijn persoonlijke uh, mm -hmm. overtuiging, in, ja. in heel veel gevallen althans. Ja. Uh, deel je dat, die analyse? Uh, nou, ik geloof wel dat veel politieke partijen op het moment eigenlijk op zoek zijn naar een verhaal... in plaats uh, dat nou de kiezers per se op zoek zijn naar een verhaal. Ik, ik, ik denk wel dat dat waar is, dat de politiek in een, in een, in een lastig pakket op het moment zit... Want, heb je een telefoon bij je trouwens? Ik hoor een telefoon. Uh... Je kijkt naar een tas? Nee, niet. Nou, dan... Ik heb hem wel bij me, maar volgens mij staat hij heb ik op het geluid uitgezet. Oh, nou, dan, dan gaan we zo je tas even, tas even een andere ruimte <laughs> sjouwen. Uh, een tijdje geleden is het uh, online verkiezingspanel. Uh, sorry, het online panel van uh, opiniepanel van Eén Vandaag is gefileerd door de Universiteit van Utrecht. Mm -hmm. um, en die, um, Universiteit van Amsterdam, neem je kwalijk. En die uh, kwamen erachter dat eigenlijk de, de mening. Uh, van kiezers uh, over tijd gemeten constant blijft. Dus ze ja. vinden steeds hetzelfde, maar ze zoeken afhankelijk van wat ze op dat moment belangrijk vinden daar een partij bij. Wat zegt dat? Nou ja, als dat waar zou zijn, dan zou dat betekenen dat partijen dus heel erg van mening veranderen. En dat, uh, en, en dat dus de kiezers die mening niet meer steeds bij dezelfde partij aantreffen. Dat, dat zou het betekenen. Um, of het zou ook betekenen ook waarschijnlijk dat partijen een andere vertaling geven van wat de mening van kiezers is dan de kiezers zelf willen. Um, anders kun je dat haast niet... Haast dus niet, uh, niet de kiezers wezen, maar de partijen zweven? Ja, dat zou of het dan betekenen. Of de ideologie, de, het gedachtegoed zweeft in ieder geval. Nou ja, je kunt in ieder geval zeggen dat voor een heel aantal partijen... Het oude, de oude ideologieën niet meer, niet meer zo maatgevend zijn. Ook omdat de oude, oude ideologieën misschien wel niet meer van toepassing zijn op deze tijd. Laten we eens even bij de kop pakken. Socialisme. ja. Is, is de tweedeling van de maatschappij in, in onderdrukkers en onderdrukte. Is die tweedeling nog, nog actueel? Nou nee, ik denk niet dat je het zo. Ik zou het zelf niet zo, niet zo willen, willen willen noemen. Nee, ik denk niet dat. Je kunt wel zeggen dat er een onderscheid is tussen hoger en lager opgeleide. Dat vind ik wel. En ik vind ook wel dat lager opgeleiden in sommige opzichten um, zijn. Um, uh, ja, hun belangen zijn onderschat en dat een opkomst van een PVV en een SP wel degelijk kan worden verklaard uit het feit dat sommige partijen te weinig uh, aandacht hebben gehad voor problemen van mensen met lage opgeleiden en sowieso misschien te weinig aandacht hebben gehad voor uh, de ideologie van, van de politiek. Um, maar om dat nou te zeggen, dat dat de onderdrukkers en de onderdrukten zijn... Dat, dat zou ik zo niet willen zeggen. Je zou eerlijk kunnen zeggen... Ik, in mijn boek laat ik uh, de socioloog... Rotterdamse socioloog Dick Houtman aan het woord. Die heeft uh, wel eens gezegd dat... Uh, politiek, zei hij, je hebt, hij. Hij citeerde dan weer de socioloog Weber. Dat is een Duitse grondlegger van de sociologie. En die heeft ooit gezegd... je hebt eigenlijk twee soorten van politiek. Je hebt uh, de politiek die zich vooral bezighoudt... met zingeving. Die probeert... Idealen uit te dragen. En dat noemt hij dan de, de, de gezinningsethiek. En je hebt een politiek die vooral de verantwoordingsethiek uh, aanhangt en die. Die politiek gaat vooral om het boeken van resultaten. En dat moet je dan vaak in compromissen. En nou goed, die twee soorten zijn allerlei vormen van politiek. We doen geef er partijen bij. Wat, wat, wat is... Nou ja, dan zou je zeggen, dan is een dan is, een, een is bijvoorbeeld de Partij voor de Dieren. Een heel goed voorbeeld van de partij die echt zegt van wij zijn voor een bepaald ideaal. En we staan, alles wat wij zeggen en doen staat in het teken van dat ideaal wat we willen bereiken. En die waarde die we willen bereiden. En dat is zo diervriendelijk mogelijk leven, zo goed mogelijk omgaan met de dieren in onze samenleving. En de resultaatvoetballers? Die zijn en het resultaat, dat? ja, de resultaat, dat, dat, zijn, dat zijn allerlei midden middenpartijen, volgens mij, die eigenlijk compromissen sluiten. Ja, het CDA, het Partij van de Arbeid natuurlijk, uh, ook wel de VVD, denk ik, dat soort partijen die, die, die, die heel lang ook het politieke spectrum hebben. Ja hebben gedomineerd. En die zeiden van, ja, je moet als je, hè, je kunt, uh, je kunt, uh, als je... Je kunt geen omelet bakken door eieren te breken en zonder eieren te breken. En, en die dus veel meer het resultaat voorop hebben gesteld. Zodanig dat voor allerlei mensen het eigenlijk een beetje onduidelijk is geworden... waar ook het ideaal weer zat. Dus uh, Houtman zegt, uh, en trouwens ook Michael Sandel een filosoof die ik heb geïnterviewd en die zegt eigenlijk hetzelfde, die zegt er nog iets anders. Die zegt, de opkomst van het populisme kun je verklaren... uit de ideologische leegheid van heel veel politieke bewegingen... Uit een polit politieke gedragingen uit de jaren negentig... en de hele technocratische, uh, op resultaat gerichte manier... van politiek bedrijven. Als politiek alleen maar is uh, de vraag of je nou de hypotheekrente in 30 jaar met 0,3 moet afschaffen... of in 25 jaar met 0,6, als dat alleen nog maar politiek is... ja dan zeggen mensen, daar voel ik me niet bij thuis. Ik maar dan, dan, in feite wat je dan moeten. zegt is dat het populisme komt op... omdat andere partijen zwak zijn. Dat is, uh, ja. De zwakte van ja. de een is de sterkte van de ander. Ja. Ja. Maar is ja. het ook niet... Wat, wat ingewikkelder, want um, als je kijkt naar, naar de aanhang van, van de populistische partijen... zijn het vooral mensen die vinden dat de overheid uh, een noodzakelijke factor... voor hun levensgeluk is en ja. daar gefrustreerd in raken. Want ze vinden ja. dat die overheid te weinig doet om hun, hen gelukkig te maken. Ja, dat, dat laatste, dat weet ik niet helemaal zeker. Ik denk wel dat, uh, dat, dat een, een, een belangrijke... Um, een reden voor die aanhang van, van deze partijen... nou, ik denk dus die, die twee redenen die ik er net noemde in ieder geval... dus dat ze zingeving missen, dat ze heldere standpunten missen... en ik denk ook dat, ze, um, dat er ook voor de, voor de belangen van mensen met een lage opleiding... misschien wat te weinig aandacht is geweest. Dat betekent dat die mensen gefrustreerd zijn geraakt... Uh, uh, maar ook afhaken bij de politieke partijen zoals die traditioneel ervoor zijn... Ja, ik denk in ieder geval dat, nou ja, zowel de SP als de PVV en dat partij partijen hebben natuurlijk wel gewoon aanhang. Nee, maar ik bedoel, dat zijn mensen die vroeger zich dus niet meer herkennen in de partijen die traditioneel voor hun zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om mensen, god, dan ga ik heel ingewikkelde dingen. De Partij van de Arbeid vroeger natuurlijk vooral de werkende man en vrouw vertegenwoordigen. Ja, nou ja, de Partij van de Arbeid is eigenlijk wel een partij denk ik die, die heel lang, natuurlijk de werkende man en de werkende vrouw... maar ook eigenlijk wel mensen met hogere opleiding. Ik denk dat het, het, het, het, het, het, het, het vervelende van de middenpartijen... als Partij van de Arbeid en het CDA... natuurlijk zijn dat ze vroeger zowel hoger als lager opgeleiden... nog aan elkaar bonden. En dat, maar dat, dat als... verband is eigenlijk... Nee, die, wat... die verbinding is weg. Die ideologie die bindt niet meer die groepen. Nee. Die ideologie, ook socialisten hebben nu even gefileerd. Hè? Je hebt ja, gezegd, van, ja. de, of de vraag dat, of dat ja. nog een onderscheid is dat ze velen zal binden. Uh, de christendemocratie. Ik ben, ben zelf heel erg optimistisch over de christendemocratie, eerlijk gezegd. Ik denk dat de christendemocratie heeft namelijk eigenlijk als, als standpunt uh, het midden. Het, ze noemen het ook het radicale midden. En dat is een het midden is er altijd. Ik bedoel, in welke omstandigheden er ook, er is altijd een midden. En er zullen altijd mensen zijn die, zich, ja, die het belang van het midden zien. Maar is zo'n is term die, die nu inderdaad bedacht is... het radicale midden, net zoiets als de rekensom 100 keer 0? Nou ja, ik, ik vond zelf, ik, ik moest zelf lachen om de term radicale midden, omdat ze inderdaad, je probeert inderdaad een soort vierkante cirkel eh, term te maken. Maar uh, uh, het is wel waar, denk ik, dat, uh, dat kiezen voor het midden ook echt een keuze is. Ja. In die zin begrijp ik ook wel weer dat, dat je radicaal dat kiest voor, die... voor het midden. Ja. Okay. Ja. Terug naar jouw optimisme ja. van, van de christendemocratie. Uh, nou ja, omdat zij dus uh, als uitgangspunt nemen, we moeten het toch met z'n allen doen. En daar waar zeg maar de, de, de, de sociaaldemocraten natuurlijk nu een beetje tobben met van in hoeverre zijn we tegen het kapitalisme of niet. En over heel veel vragen daar eigenlijk een beetje over aan, het, aan het twijfelen zijn. Hoe ze zich daar nou tegenover moeten opstellen, is het CDA neemt volgens mij als strategische positie... toch van, we moeten het met z'n allen doen... en we moeten de boel een beetje bij elkaar houden. Maar dan heb je het over Encioni, de, de inspirator van Balken... en de met name de burgerschapszin. Ja. Uh, ja. Dat soort fenomenen, dat, ja. dat soort gedachten bedoel je dan? Ja, ja, en de CDA is natuurlijk ook altijd de partij... nog, denk ik nog wel, de meest uitgesproken partij geweest... die altijd... He, waarde hecht aan het maatschappelijk middenveld, weg, waarde hecht aan die verenigingen en die stichtingen die in het land gewoon al die dingen doen, al die burgers die op die manier bezig zijn. En dat past natuurlijk ook wel bij het gedachtegoed van, uh, ja, van, een, van een CDA. Dus ze staan er misschien nu niet zo goed voor, maar ik ben niet zo pessimistisch over hun positie. Ik denk niet dat zij zo... Uh, Um, uh, lastig zitten met de positionering als sommige andere partijen. Okay. Dat wil zeggen dat hun kerkelijke binding natuurlijk wel uh, aan een fate-out begonnen ja, is. Een ja, snelle ja. fate-out zelfs, als dat je naar de cijfers waar. kijkt. Dat is waar. Maar er zijn ook heel veel mensen die zich wel degelijk... Uh, op een of andere manier religieus uh, uh, geïnspireerd weten. Of die, ja, die dan misschien, dan moet je breder, religieus breder zien... dan alleen maar kerkelijk. Maar dat er zijn genoeg mensen die zich daardoor aangesproken voelen. We zijn nog steeds bij uh, de probleemstelling: uh, uh, het, het liberalisme en het markt, misschien wat extreme ja? marktkapitalisme. Hoe kijk je ja? daar tegenaan? In, ja, in de vraag nou ja. of, of dat de tante destijds uh, aan het overleven is? Nou ja, kijk, we zien natuurlijk sinds de financiële crisis dat, uh, dat uh, te veel markt ook niet goed is. Ik denk dat in Nederland, en uh, niet alleen in Nederland, maar in de hele westerse wereld, dat toch wel een zekere. Bekomst is, zeker in de Anglo-Saxische wereld, een zeker bekomst is van al te veel uh, alles maar aan de markt overlaten. En uh, die, ja, de, de financiële crisis is daar natuurlijk een uh, perfecte voorbeeld van. Dan geloof ik dat wij in Nederland nooit zo ver zijn gegaan met de financiële, uh, uh, zeg maar, de, het, het aanbieden van, van de vrije markt als, uh, als bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk of in de VS. Eens, maar we hebben ons natuurlijk ook kleurenblind... Uh, uh, uh, uh, hoe heet het? alle bedrijven zijn uh, uh, uh, hoe heet het? Uh, geprivatiseerd? Ja, ja, uh, ja, Dus we zijn ja. wel redelijk verder ingegaan. Uiteindelijk ja, ja, ook. ja, nou, maar ik vind het zelf grappig dat, dat om te zien. Er is nu net dat, dat, die, dat onderzoek bezig in de Eerste Kamer. En dan zie je toch heel duidelijk, als tenminste wat ik dan lees in de kranten, is dat voor die ambtenarij in de jaren tachtig een belangrijke reden om te verzelfstandigen was. Dat het gewoon een bezuinigingsmaatregel is. Want zodra je de loodse privatiseerde, drukte dus niet meer op jouw begroting en had je zogenaamd bezuinigd. En dat was natuurlijk een papieren operatie. Dus er wordt nu wel vaak gedaan alsof dat ideologisch was, was, was georchestreerd. Maar er kwam er gewoon heel veel gemakzucht en ja, gemakkelijke gemakkelijk gedoe bij. Ondertussen is de overheid alleen maar die tijd in omvang uh, en in budgetten. Ja. Uh, en is in toenemende mate de vraag of er niet te veel naar buiten verplaatst is, omdat kerntaken, de gas, licht, water, veiligheid, onderwijs, even de belangrijke dingen vanuit ja de burger, ook niet altijd meer door de overheid gedaan worden. Nou ja, wat je natuurlijk ziet is met die verzelfstandiging, dat is zo'n groot probleem. Bij de spoorwegen dat is dat een perfect voorbeeld. Niemand weet meer wie waar over gaat. Niemand is meer ergens verantwoordelijk voor. En dat, uh, en, en, en, en dat is volgens mij, dat leidt tot heel veel ergernis en verwarring. Dat niemand meer weet wie waarover gaat. Kijk, er zijn voorbeelden, vind ik zelf, hoor, van privatisering... die gewoon heel goed hebben uitgepakt. Ik weet nog heel goed dat je een dag moest vrijnemen... Om wat, of, of het een ptt monteur beliefde. of die alsjeblieft je telefoon wilde komen maken. En dat is nu gelukkig toch wel verbeterd. Maar, uh, er dat zijn... zeggen nu, hoef je maar een halve dag vrij te nemen. <laughs> ja, nou, in ieder geval kun je elf, kiezen uit een aantal elf. Maar als die werkt, dan moet je alsnog een dag vrij nemen. Ja. ja, maar ja. Toch, toch denk ik dat een aantal opzichten vind ik... het vind ik wel eigenlijk dat dingen verbeterd zijn. Maar er zijn ook diensten geprivatiseerd... waarvan zeer de vraag is of dat nou wel verstandig is geweest. Yvonne Zonderop is mijn gast, schreef het boek... Nederland en het algemeen belang, polderen 3.0. Um, een, een van de punten die daar een rol bij spelen is de schaalgrootte. Uh, is dat, dat er zo langzamerhand, uh, misschien ook omdat het een managerspeeltje geworden is... Uh, bijvoorbeeld scholen zich uh, kleurenblind gefuseerd hebben. Ja. En daar zijn uh, uh, fabrieken ontstaan die ja. de menselijke maat overstijgen. Zeker. Of zeg zeker ik is gek's. Ja, Nee, helemaal niet. Ik denk dat dat school is een voorbeeld, maar ook de zorg en een heel veel andere sectoren... is inderdaad de maatvoering helemaal, helemaal uh, uh, uit de hand gelopen. En, uh, en is ook tegelijkertijd de bureaucratisering zodanig... Toegeslagen dat het voor mensen ook niet meer doorzichtig is wat er nou eigenlijk gebeurt. En dat is erger dan het lijkt. Want behalve dat mensen dan hun weg niet meer weten, hebben ze daarmee ook het gevoel dat het niet meer van hun is. En uh, we hebben natuurlijk onze verzorgingsstaat en, en heel veel dingen van de overheid van, hebben we in feite gebouwd op, op een vorm van, ja. Solidariteit is dan misschien een, een ouderwets woord, maar het, in ieder geval het idee van wederkerigheid. We betalen allemaal premies en belastingen. En dat betalen we in de veronderstelling dat we daar ooit ook zelf een beroep op kunnen doen. En dan vind ik het prima dat iemand anders een beroep op kan doen, maar ooit ook dat we er zelf dan weer van kunnen ja, profiteren. En dan ga je met de pensioenleving. Dat hele idee van de wederkerigheid. En op het moment dat je niet meer ziet hoe het georganiseerd is, niet meer begrijpt... Uh, hoe je bij je eigen recht kan komen... omdat het totaal in de bureaucratie is opgelost... dan heb je dat gevoel van wederkerigheid ook niet meer. En dat, dat vreet aan een gevoel van dat je daar samen, uh, samen belang bij hebt... en samen baat bij hebt. Maar wat jij beschrijft is het einde van de solidariteit. Ik denk dat heel veel mensen niet meer weten... wat de solidariteit tegenwoordig voorstelt. En ik denk dat het feit dat we het zo hebben... Uh, dat we die schaalvergroting en die bureaucratisering... en, en alles in regeltjes hebben gevat. En, uh, dat dat daar heel erg toe heeft bijgedragen... dat mensen de solidariteit niet meer als zodanig ervaren. Maar de vraag voorop stellen, what's in het voor me? Ja, ja, kijk, als je als overheid steeds maar zegt... je de burger als klant behandelt, moet je niet raar staan te kijken... als die burger op een gegeven moment ook denkt... ja, dan ben ik ook een klant. En als je niet meer begrijpt en ook niet meer verteld wordt... dat we dingen betalen omdat we met z'n allen vinden... dat we voor zwakken of mensen die zichzelf niet goed kunnen verzorgen... willen betalen en dat het een daad is van solidariteit en ook van wederkeerheid... maar dat het alleen maar een, een, een bureaucratisch gebeuren is... Ja, dan moet je niet raar staan te kijken... dat mensen het ook niet meer als zodanig ervaren. We gaan straks in het tweede uur praten over manieren om elkaar te ontmoeten. Want uiteindelijk, daar gaan we het zo over hebben... zullen mensen elkaar letterlijk en figuurlijk moeten ontmoeten... en daar andere vormen voor vinden. U kunt het nu al over bellen. De vraag is, wat voor bijzondere manieren heeft u gevonden om anderen te ontmoeten? Dat kan zijn letterlijk eenmalig, maar misschien ook wel op een hele bijzondere manier... En wat heeft dat u opgeleverd? 0800-1121, dat is het telefoonnummer straks voor in de tweede uur. Maar u kunt nu al bellen. 0800-1121, wat voor manier heeft u gevonden om anderen te ontmoeten. We gaan uh, muziek draaien, van zonderop. Uh, je hebt iets meegenomen? Ja, het is een, uh, het is een cd van uh, Michael Moore. Dat is een Amerikaanse saxofonist die al heel lang in Nederland woont. En die heeft in 2008 een live optreden gedaan in Rotterdam met... Erik Vloeimans onder meer. en die is het pas, is? Ja, en die is pas onlangs verschenen. En de cd heet Rotterdam. En ik draai hem de hele dag door. Dus ik dacht, neem gewoon mee. Deologie 1, Casa Luna, Frank Mosch. Het gast hiervan Zonderop. We hebben het over uh, haar boekje. Je noemt zelfs het boekje, dus dan mag ik het ook zeggen. Zeker, ik. nee, dat is ook zo. Het is ook een boekje. Ja, nou, ik heb een PDF voor mijn neus liggen. Die, dan ziet het nog redelijk indrukwekkend uit. Uh, Nederland en het algemeen belang, Polderen 3.0. We hebben het uitgebreid gehad over uh, nou ja, de, de, de ingewikkeldheden en de onvolkomenheden in onze samenleving. Mm -hmm. um, het feit dat oude structuren ook niet meer werken, of onvoldoende werken. Ja. Want we hebben de tijd gehad van de, de zuilen. Nou, de zuilen zijn weg. Toen kregen we het verenigingstijdperk. Ja. Uh, dat is ook eindig. Ja. Nou, we hebben nog steeds wel een boel verenigingen in Nederland, hoor. We zijn, uh, staan bij de uh, Nederlandse Kamers van Koophandel in totaal een kwart miljoen verenigingen en stichtingen ingeschreven. Dus er zijn de ingeschrevenen. Er hebben natuurlijk dus heel veel inmiddels niet ingeschreven staan. En een aantal daarvan is bijzonder machtig. ANWB bijvoorbeeld, uh, de fietsbond en dat ja, soort clubs. Ja, uh, Veilig verkeer Nederland. Ja, ja. Nou ja, die zijn machtig, maar die zijn wel minder machtig dan ze waren. Want uh, we hebben natuurlijk uh, dat, uh, dat polderen. Bij polderen denken mensen heel vaak aan de vakbond en aan de werkgevers. Maar polderen is eigenlijk een manier van besturen die uh, betekende dat heel veel uh, organisaties, belangenclubs... in Nederland altijd uh, inspraak hadden in beleid. Uh, bij het ministerie kwamen inderdaad de ANWB en de Fietsersbond... die kwamen dan langzaam met elkaar te praten... over wat dan het beste uh, veiligheidsbeleid was bijvoorbeeld in het verkeer. Maar sorry dat ik in de reden val. Is, is ja? de, de eerste keer dat dat hele systeem vastliep... toen het rekeningrijden uh, onder paars twee was dat volgens mij nog uh, ja. ingevoerd... Dacht, men dacht dat in te voeren? Op men die dacht dat in te voeren? Nou, dat echt de Dat uh, het feit dat de ANWB op een gegeven moment merkte dat hij niet meer naast zijn, namens verleden kon spreken, dat was een, een jaar of drie geleden. Want hij had eerst ja gezegd, in, in, ja, dat, in die polderoplossing klopt. die toen destijds Precies. uit onderhandelen was. Precies, exact, exact. En dan zie je dus, en dat vond ik zelf een interessant voorbeeld, dus om juist ook om aan te geven dat het een veel breder vraagstuk is dan alleen maar een sociaal-economisch vraagstuk, dat die leden van de ANWB zeiden, ja, allemaal leuk en aardig, en we vinden de ANWB een prima vereniging, maar dat betekent nog niet dat de voorzitter namens ons een afspraak kan maken over rekeningrijden. Of over, en, en dat, uh, en dat, ik noem het als een metafoor, voor wat er een heel veel verenigingen gebeurd is, Dat we vroeger gewend, gewend waren om die verenigingen ook te zien als een, ja, een vooruitgeschoven post. En dat was een belangenclub en die onderhandelde namens ons. Dat doen we nu niet meer. Mensen, de democratisering is nu wel zo ver doorgevoerd dat mensen willen zelf meepraten. Willen er zelf ook uh, invloed op kunnen uitoefenen. Dus die oude vorm van vertegenwoordigende politiek, ja, die, ja, die heeft zijn beste tijd gehad. Ja, want je ziet in feite dat, dat um, uh, als ik een heel klein beetje chargeer, dat ongeveer iedereen boos is op de overheid. Hè? De, de, de, de zelfredzame burger uh, die voelt zich geremd omdat alle regels zijn. En de minder zelfredzame burger die is boos en teleurgesteld omdat de overheid hem of haar in de steek laat. Ja, ja en tegelijkertijd verwachten ze alles van die overheid. Terwijl wat je naar mijn idee moet zeggen, is dat de overheid gewoon te veel heeft overgenomen van wat vroeger door allerlei uh, maatschappelijke organisaties werd gedaan. Geef eens een, een voorbeeld: oplossing nou ja, eh, nou, om bijvoorbeeld nou in de sociale wetgeving te blijven. Kijk, vroeger eh, eh, onderhandelden dan de vakbonden met werkgevers over een bepaald salaris. Of over, een en over hun CAO-loon. En dat is bij wet is dat algemeen verbindend verklaard. Dus ook als je geen lid bent van de vakbond... regelt de wet gewoon dat die cao loonstijging ook bij jou gewoon wordt doorgevoerd. En zo zijn er ook in het onderwijs, in de zorg... er zijn heel veel dingen gelijk getrokken. Heel veel... Eh, eh, Overheid heeft op heel veel terreinen is die wetgeving en regelgeving gaan doen. die vroeger eigenlijk uh, meer het belang regardeerde van al die organisaties. Je ziet het nu in de hele discussie in de natuurbewegingswereld. Waarin uh, ja de natuurbeweging, die zijn nu ook, die, die, die, die, die, die beginnen wat aanhang te verliezen om de burgers... en dan maken ze de analyse van wat is er aan de hand. En dan zeggen ze, ja, we hebben ons misschien te veel op de overheid gericht. Als de overheid nou maar dit verzekert en dat verbiedt en dat regelt... dan is het natuurbeleid het beste, het beste verzekerd. Maar daarmee ja. vergaten ze dat de burger, de, de, de inspiratie van de burger... daarmee op, op, op, op de achtergrond is geraakt. Dus er is te veel naar de overheid gekeken, te veel van de overheid verwacht... Het aspect van de burger zelf, die daar natuurlijk ook altijd een rol in speelde, is op de achtergrond geraakt. De burger is van mede deelnemers soort klant geworden. Nou, ja. je kunt natuurlijk nooit. de overheid is geen service provider. Nee. Gaat niet. Dus dat loopt nu hartstikke spaak. Je, je, je, je schrijft ergens het oude uh, Poldermodel heeft een uh, legitimiteitscrisis. Hè, ja. Wie vertegenwoordigt nou eigenlijk precies wie, hè? Dat, ja. dat wat je nu zegt. Um, maar wat is dan Polderen 3.0? Wat, wat is nou de richting waar je denkt van uh, dat hebben we dat is de richting die we nodig hebben met z'n allen. Nou kijk, ten eerste wil ik dus zeggen van, laten we nou niet het kind met het badwater weggooien. En dat omdat dat polderen nu wat moeizaam verloopt, en op sommige organisaties niet meer die, die positie hebben die ze hadden, laten we nou niet denken dat polderen niet bij ons past. Want het past wel bij ons. En laten we dat nou toch gewoon erkennen dat wij in Nederland geneigd zijn, en over het algemeen ook daar heel goed in zijn, in het samen afspraken maken, ook al zijn we het niet op alle vlakken met elkaar eens. Dus dat is punt één dat ik maak. Dus laten we het niet, laten we dat niet aan de kant schuiven. Maar je moet wel, dat klopt, je moet andere vormen vinden. Nou, dan heb je ten eerste, denk ik, dat je weer aansluiting moet zoeken... bij, uh, bij de menselijke maat. En uh, dat je meer weer de mensen zelf het, uh, het gevoel moet geven... dat hun inbreng ertoe doet. He, ik had het net over, dat, uh, over die wederkerigheid... Uh, als jij als burger niet het idee hebt dat jouw inbrengen iets toe doet... en dat het geld wat jij betaalt aan belasting of aan premie... dat dat eigenlijk iets is wat ook weer bij jou terugkomt... Ja, dan moeten we het zo organiseren dat je het weer wel zo merkt. Dus je moet misschien naar kleinere clubjes toe... naar lokaal en in de buurt weer dingen regelen. Mensen meer per gemeente misschien weer een eigen... Uh, uh, uh, eigen, regel, eigen regels met elkaar afspreken. Ze dus misschien meer eigen verantwoordelijkheid dat, geven. Wat je beschrijft is een fundamenteel andere rolverdeling uh, tussen overheid en burger. Ja, dat denk ik wel. Een fundamenteel andere. Uh, ja, ik denk dat we, we moeten weg van het idee dat de overheid alles moet regelen. We moeten weer veel meer terug naar de burger, meer eigen verantwoordelijkheid geven. En ook meer zelf laten beleven. Laten ervaren dat het belangrijk is om samen te werken. Een faciliterende overheid. Ja. Maar dat betekent, een over... neem even van praktisch voorbeeld. Er is een verkeersveiligheidsprobleem in een wijk. Uh, traditioneel trekt er dan een leger verkeersdeskundigen overheen. Uh, en samen in samenspraak met de politiek wordt dat even opgelost. Ja. Ja, nou ja, ik vind. Polderen 3.0. Polder 3.0. Nou, Polder 3.0 zit er denk ik, ziet er. <laughs> nou, ten eerste zit Polder 3.0, denk ik uit wat minder regels, dus wat meer rotondes, hè, in plaats van in plaats van kruispunten. Zodat je gewoon zelf al al zelf al ziet aankomen wat je moet doen. Dus wat meer vertrouwen op de burger zelf. En Polder 3.0 betekent ook dat als je inderdaad dan een deel van een wijk hebt waar veel kinderen uh, spelen, dat je dan met de burger de de burger zelf mee laat nadenken hoe je dat het beste het veiligst laat zijn. En niet dat alleen maar met verkeersdeskundigen regelt en dan maar daar neerzet. Nee, laat die burger zelf maar mee, uh, meedenken en misschien ook wel mee verantwoordelijkheid nemen daar Ik vind mee. het prachtig. Dus dat betekent dat de overheid, zo'n gemeente in jouw voorbeeld, of ons voorbeeld, uh, dan tegen zo'n wijk zegt: weet je wat, kom maar met een plan. Ja, bijvoorbeeld. Ja. En niet wij bedenken het, maar jullie gaan bij elkaar zitten. Precies, precies. En je, je poldert er lekker een plan uit. En dan niet alleen maar een plan, maar ze ook daadwerkelijk een verantwoordelijkheid geven in dat het ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Want kijk, inspraak is één ding. Maar als het alleen maar bij inspraak blijft... en vervolgens gaan dan de ambtenaren toch weer uitvoeren... Ja, maar dat ja. is toch het grote probleem nu? Ja. In heel veel gevallen. Nou ja, dat ik noem het weet, inspraak, ja. maar het is gewoon een manier... om lekker uh, nou ja, de systeemautisten, zoals de volkskant ooit schreef... over bestuurders die zich in barst aantrekken van de rest... Ja. Uh, die kunnen lekker hun gang gaan. Nou, je ziet wel, moet ik eerlijk zeggen... Uh, je ziet wel steeds meer bestuurders die dit zien. Ik, uh, bij de presentatie van mijn boekje was André van Essen, uh, de uh, wethouder in Amsterdam, die ook zei van... we moeten durven loslaten. En ik zie het ook wel. En uh, daar moet ik dan ook tegen mijn ambtenaren van zeggen... laat maar los. Dan moeten we ook trouwens wel bereiken zijn met z'n allen, dat als het dan eens wat misgaat, ja, ook weer wat... niet meteen te roepen van uh, nee. alle hens aan dek, ja, maar dat dan noem ook je zeggen, wat... ja, daar gaat e wat een, mis. Een Savanne incident hoe treurig ook trouwens, ja. en de hele zo gaat compleet op zijn kant, nou, alsof dat het ook maar spat beter gemaakt heeft. Nou, precies, en dat is natuurlijk niet alleen maar de schuld van de bestuurders, dat is de rest van de hele samenleving, ja, Daar hebben de exact. media een rol, dus, maar dat moet je dan wel moet je dan wel nemen. Ik weet, ik sprak uh, heel recent... Uh, de directeur van een, uh, van een woningcorporatie die zegt, wij zien heel goed... dat we bewoners wat meer... eigen verantwoordelijkheid moeten geven. En we willen dat ook graag. We zijn eigenlijk aan zinnen op manieren... om wat het beste te doen. En, uh, dus die zijn ook echt wel bereid... om daar stappen te zetten. Het is... Ja, het is van alles weer naar de overheid trekken, teruggeven... is makkelijker gezegd dan gedaan. Dat moeten we ook eerlijk zeggen. Het is een geven. lang proces, want er zit ondertussen ook enorme maatschappelijke druk om... omdat we geen incidenten accepteren. Maar we willen juist dat de overheid alles perfect regelt, toch? Ja, ik denk dat we daarin dubbel zijn. Het is, we willen dat de overheid het perfect regelt... en dan kunnen we lekker lui achterover hangen. Tegelijkertijd is het onbevredigend dat we ons niet mede-partner voelen... in wat dan de samenleving is. Ja, omdat ze dat partnergevoel niet hebben. Wij hebben het idee nee. dat, die, dat, dat alles maar voor ons geregeld wordt. Exact. exact. Uh, en, en tegelijkertijd hebben we ook het gevoel dat die overheid af en toe over ons heen ramt. Op het moment dat wij uh, het anders willen. Nou ja. We zijn natuurlijk nu, we zitten nu op een soort breukvlak, denk ik. En je ziet dat de maatschappelijke trend gaat toch steeds meer naar wat meer vertrouwen in de burger geven. Er is net dat rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Geensbeleid verschenen. Dat ook allemaal voorbeelden geeft van hoe je toch uh, wat meer vertrouwen aan de burger moet geven. Dus ik ben niet pessimistisch. Ik denk alleen dat we nog maar net aan het begin staan. En dat ja. we niet alle oplossingen in één keer hebben. Zeker, maar ik ben uh, op één punt heel pessimistisch. Namelijk het feit dat, dat. dat... Alle partijen die normaal gesproken dit in gang zouden kunnen zetten, de politieke ja. partijen. Uh, stakeholder zijn in, in, in dit hele discussie. En eigenlijk al het belang erbij hebben om niks te veranderen. Ja, maar je moet je niet te veel waarde hechten aan de politiek. Zag ik nou maar. Kijk, natuurlijk is de politiek Oei. belangrijk. Maar je moet ook, je moet je realiseren dat eigenlijk al sinds de jaren tachtig uh, de politiek uh, als, uh, als, als invloedrijke partij, alleen maar invloed heeft afgestaan naar allerlei andere delen in de samenleving. We hebben. Uh, invloed afgestaan aan Europa. We hebben, we hebben allerlei bedrijven en organisaties... Uh, niet bedrijven, maar wel organisaties... hebben we geprivatiseerd op afstand gezet. Heel veel organisaties... Hebben nu zelf, mogen nu zelf hun eigen, hun eigen uh, werkzaamheden doen. Um, gemeentes en provincies hebben veel meer uh, uh, zeggenschap gekregen... met name in het sociale domein. Hè. De hele uh, WMO is natuurlijk zo'n wet... waarin werk, uh, gewoon gemeentes nu zelf mogen bepalen hoe hun sociale beleid eruit ziet. Dus aan de ene kant kun je wel zeggen... de politiek trekt wel heel veel aandacht. Hè. Het aantal parlementaire journalisten is in de afgelopen 20 jaar meer dan verdubbeld. Tegelijkertijd zie je dat uh, als het gaat om het daadwerkelijke invloed op het dagelijkse leven van jou en mij... de politiek minder invloed heeft dan twintig jaar geleden. We moeten weer leren dingen zelf te regelen. Zo is het. Toch? En, zo is en is dat het. met, met het, het gemeenschappelijk belang in het, het... algemeen belang, sorry om jouw woorden te gebruiken. Nederland en het algemeen belang, zo heet jouw boek, Polderen 3.0. Uh, ik dank je heel hartelijk, Yvonne Zonderop, dat je mijn gast was. Met alle plezier. Uh, en ik ben heel benieuwd waar, uh, of deze maatschappelijke discussie... want die zal er eerst aan te grondslag moeten liggen. Een brede maatschappelijke discussie. Of die nou eindelijk eens een keertje op gang gaat komen. Ik heb er alle vertrouwen in. Je hebt een bijdrage aangeleverd. geleverd. Dank je wel. Veel succes. Graag gedaan.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 Ken jij Adritse? Nee, Adritse. Maarten Koning, jij bent hier nieuw? Ja, op volkstaal. Dat houdt bij jullie ook nooit op. <laughs> ja, Neha moet en zal de hoogste afdeling hebben. Bij Maarten. Kijk, jij bent in Brabant geweest. hè? Het is voor jou al gevraagd of je met Balk wil praten, maar ze. Ja.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 dat ze ronde hoofden hebben en een uitgesproken domme uitdrukking in hun ogen. <lacht> Ik heb één intelligente man en één intelligente vrouw ontmoet. Een oude boer en zijn zuster, maar die hadden ook allebei een lang hoofd en <lacht> geen rond. Ik <lacht> denk eigenlijk dat het Limburgers waren. Zijn ze oh, oh. op jouw afdeling allemaal zo discriminerend? Het is ons vak. Ja, we met de aan. Een mooi voorbeeld is de perceelsnaam Het Gouden Boomje In de Zuidhoek bij Sint Maartensdijk. De overlevering zegt dat in dit weiland vroeger een boom stond. waaronder in de oorlog een schat verborgen werd. Er is vaker gezocht, maar hij is nooit gevonden. Nou blijkt uit de archivalia duidelijk dat die naam ontstaan is uit Gouden Bodem. Ja, mooi, hè? Ja. Koos, heb jij al met Jaap over die bomen gepraat? Gouden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 Mm. Mm. Ja, het is hard niet te geloven. Dat zou een banketbakker je niet verbeteren. Heb je het weekend gebakken? Oh, mm. Deze komen uit de diepvries. Mm. Kan dat dan? Natuurlijk kan dat. Mijn weinig zit ook al in de diepvries. Daar merk je niets van. Ja. <lacht> je moet er alleen niet aan denken dat je voor kerstmis doodgaat.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 er de volgende ochtend staat. Dat lijkt me hartverscheurend. Hoe was het in Brabant? Mm. Oh, om... Goed. <coughs> een van de mensen die we bezochten had nog een Limburgse vlaai voor ons gebakken. Uh, maar je onderzoek? Uh, ook goed. Uh, ik heb een zijs gezien. Waarbij het blad nog met raffia aan de boom bevestigd was. Dat heb ik nooit eerder gezien. En zegt dat dan wat?